Ik ga dus vandaag met u hebben over de oprichting van het Koninkrijk van God. En dan nou denkt u misschien dat ik een apart lijntje naar boven heb, dat ik meer weet dan u. Wanneer dat dat zou zijn, maar dan moet ik u toch nog even teleurstellen. Ik heb geen aparte lijn naar boven, ik weet niet meer en niet minder dan u. En toch ga ik het erover hebben. Waarom? Omdat Gods woord van ons vraagt dat we daar... Mee bezig zijn. En dat wil ik vandaag proberen aan te tonen en aan u over te brengen. Wat daarover geschreven staat. Want wij kijken natuurlijk uit naar die toekomst. Wij kijken uit naar de terugkomst van de koning. Althans, zo zou het moeten zijn. Ik in ieder geval wel. En ik weet dat zo'n kleine 2000 jaar geleden er nog een aantal mensen waren die er ook naar uitkeken. Want in Handelingen 1. En vers 6, daar komen de apostelen bij Yeshua na zijn opstanding en dan stellen ze hem een vraag. En dan zeggen ze, heren, herstelt gij in deze tijd, en let u op, het koningschap voor Israël? Dat vragen ze aan hem. Ja. Wederoprichten wil zeggen, terugbrengen in de oude staat. Dat is de betekenis. Van dat woord. Hoe zou het komen dat ze dat gevraagd hadden? Zouden ze geweten hebben wat de Engel tegen Maria gezegd heeft? In Lukas 1 en vers 32. Want dan zegt de Engel: Deze Yeshua zal groot zijn en zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En Jawé zal hem de troon van zijn vader David geven dus zij dachten aan het herstel van het koningschap voor Israël zoals dat onder David had plaatsgevonden. Een logische gedachte van die mannen om dat op die manier te vragen. Maar is dat ook waar Yeshua over predikte? Die predikte niet over het koningschap van Israël, die predikte over het koninkrijk van God. Dan ben ik ervan overtuigd dat die apostelen absoluut wisten dat het Koninkrijk van Israël, het herstel daarvan, en het Koninkrijk van God onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn in de toekomst. En dat dat in elkaar overgeeft, overgaat. En ik denk zelfs dat het Koninkrijk van God begint op de plaats waar Israël nu gelegen is. Want in diverse bijbelboeken... ...staan de afmetingen van het koninkrijk, zoals God dat beloofd had aan Abraham en, in, en aan anderen, die staan vermeld. Alleen de grootste afmetingen van de Eufraat tot aan de Nijl, dat hebben ze nog nooit in bezit gehad. Maar God heeft het wel beloofd in zijn woord. En wat God belooft, dat weet u, daar komt hij na. Daar kunnen wij van op aan. Nou denk ik dat ze ook niet alleen de gedachte gehad hebben aan die grenzen. Dus dat het niet een kwestie van bravoer was, van zo groot moet ons koninkrijk worden. Ik denk dat ze ook gedacht hebben aan de persoon van de koning zelf. Want wat had Israël in het verleden met zijn koning gedaan, met zijn eigenlijke koning? Twee weken geleden heeft Wim daar, toen hij het over Samuel had, heeft hij daarna verwezen. In 1 Samuel 8, vers 6 en 7, daar heeft, u toen, heeft Wim toen gelezen, en ik lees het nog een keer, er staat, Samuel was een oud baasje geworden, klinkt onherbiedig, maar zo bedoel ik het absoluut niet, maar die had zijn tijd er een beetje op zitten, en de oudsten van Israël kwamen bij hem, en die zeiden tegen hem, geef ons een koning om ons te richten. Nou, dat vond Samuel dus drie keer niks, en die ging bidden tot vader Yahweh. En die antwoordde hem en die zei, Samuel, maak jij nou niet druk, het gaat niet om jou. Ze hebben jou niet verworpen, ze hebben mij verworpen. En dan staat er in het vers dat ik geen koning over hen zou zijn. Ja. Dus ze wilden een wereldse, een zichtbare, een tastbare koning. Iemand waar ze tegenaan konden praten, die ze konden zien, die terug kon praten... Maar geen onzichtbare koning. Dat wilden ze niet. Ze wilden net als de volken rondom. Dat was dus het probleem toen... tussen het volk Israël... en tussen vader Jawee. Maar het probleem tussen de mens... en tussen vader Jawee... ligt natuurlijk veel verder terug. Want er is een moment in het verleden geweest... in het paradijs... dat de mens Gods regels verwierp Toen hij tot zonde kwam. Daar kom ik straks... ...nog wat uitvoeriger op terug. We gaan terug naar handelingen 1... ...waar die apostelen die vraag gesteld hebben. En dan gaat Yeshua... ...die gaat antwoorden aan die apostelen... ...op die vraag van hen. En dan zegt hij tegen ze... ...het is... ...in handelingen 1 vers 7... ...het is niet uw zaak... ...om de tijden en gelegenheden... ...woord moeten we even onthouden... ...om die tijden en gelegenheden te weten waarover de Vader de beschikking aan zich gehouden heeft, maar, zegt hij, gij zult kracht ontvangen als de Heilige Geest over u komt. Dus, als het zover is, ontvang je kracht, ontvang je Gods Geest, en dan zal ik je dat vertellen. Hij had eerder in de evangelie had hij over dat tijdstip ook al eens iets gezegd. Want in Matthäus 24, waar we vandaag regelmatig uit zullen lezen, daar staat in vers 36, doch van die dag en van die uren weet niemand, ook de engelen niet, maar de vader alleen. Yeshua zegt dus niet tegen die apostelen, jullie stellen een compleet verkeerde vraag, jullie begrijpen er niks van. Daar zegt hij helemaal niks over. Hij zegt alleen het tijdstip wanneer. Dat hoeven jullie nu te nog niet te weten. Dat woord gelegenheden, waar ik net uh, naar refereerde, dat betekent, dat komt van het Griekse woord kairos, en dat betekent een vaste en bepaalde tijd waarin dingen tot een beslissend punt gebracht worden. Er is dus, op een gegeven moment zijn er gelegenheden, zijn er zaken, waardoor alles tot een eind komt, tot een beslissend punt. Paulus, gebruikt in de brief aan de Thessalonicense, dat is het tweede bijbelgedeelte waar we vandaag heel vaak in terugkomen, gebruikt hij precies dezelfde woorden. In 1 Thessalonicense 5, dat hoofdstuk gaat het vandaag om, in vers 1, daar zegt Paulus tegen de mensen in Thessaloniki, hij zegt, maar over de tijden en gelegenheden, daar heb je dat woord weer, broeders, is het niet nodig dat ik u schrijf. Immers, gij weet zelf zeer goed, dat de dag des heren komt als een dief in de nacht. Kunnen wij ons er dan niet op voorbereiden? Overvalt het ons dan? Nou, dat is dus niet het geval. Want dan gaan we kijken wat ons aangeraden wordt in Gods woord. Omdat we niet de ju het juiste uur en de juiste dag weten, worden we aangeraden... Om waakzaam te zijn. Matthäus 24, vers 42. Waakt dan, wees alert, wees attent, want gij weet niet op welke dag uw Heere komt. Toch kunnen wij hem niet missen. Want wij lezen ook verzen waar staat dat hij zal komen zoals de bliksem. Die ligt van het oosten tot aan het westen. Zo, staat er, zal ook de komst van de zoon des mensen zijn. Andere versen zeggen dat er een aartsengel zal roepen, dat er op een bazuin geblazen zal worden en dat er nog allerlei verschijnselen plaats zullen vinden. Nou, dan moet je toch wel blind en doof zijn, wil je het dan nog niet opmerken. Ja? Voor een heleboel andere mensen in de wereld en ook voor een heleboel gelovigen zal die komst van Yeshua wel zijn als een dief in de nacht. Waarom? Ze zijn er niet mee bezig. Ze hebben er geen interesse in. Ze zijn er nooit over onderwezen. Ze zijn met van alles en nog wat bezig. Ze hebben het verschrikkelijk druk, maar als het komt zal het voor hun net zijn als in de dagen van Noach. Ze planten en ze eten en ze huwen en ze doen van alles. Maar ze hebben nergens op gelet. En dat is dus bij ons niet het geval, want Paulus die gaat verder in die Thessalonicensebrief, in dat vijfde hoofdstuk, en dan zegt hij, wij, zegt hij, zijn niet in duisternis. Dat is dus een, een belangrijke aanwijzing. Wij zijn niet in duisternis, zegt hij, dat die dag ons zou overvallen. Wij moeten waakzaam en nuchter zijn. En dan heb je weer dat woord waakzaam. En dan denk ik van ja, waar moeten we dan op letten als we waakzaam moeten zijn? Nou dat staat, heeft God allemaal voor ons, dat is de beste leraar. Hebben we het dus straks bij de kinderles gezien. De beste leraar. Hij vertelt ons dat allemaal in zijn woord. En daar gaan we verzen over lezen. Op de eerste plaats geeft hij ons vertrouwen zodat we er zeker van kunnen zijn wat hij zegt, dat dat waar is, dat dat niet veranderd wordt, dat dat ongetwijfeld hartstikke vast is. Daarvoor lezen we een paar versen uit het Oude en het Nieuwe Testament. Begin in het Oude. Jezaja 46, vers 10, voor degenen die meeschrijven. In Jezaja 46 en in een vers 10, daar zegt... Jezaja, hij, daar laat hij God spreken, daar staat ik, en het is Yahweh die daar spreekt, ik die van den beginnen de afloop verkondig en van ouds wat nog niet geschiet is, die zegt, mijn raadsbesluit zal volbracht worden. Met andere woorden, het is vanaf het begin aangekondigd, het is vanaf het begin bekendgemaakt. Wij kunnen het dus weten, als we er ons op toeleggen. In Amos 3 en vers 7, daar staat dat Vader Yahweh doet geen ding, of hij openbaart zijn raad aan zijn knechten de profeten. Wederom wordt daar dus gezegd: Als er dingen gaan gebeuren, worden die ons bekendgemaakt. Vader Jehwe is niet iemand, zoals bij Zagreb afgelopen weekend, die onverwachte schijnbewegingen maakt. Ik heb het over Ajax even tussendoor. Hè. Hij maakt geen onverwachte schijnbewegingen. Hij zet ons niet op het verkeerde been of buitenspel. Wij kunnen van zijn woord op aan. Ja? En dan gaan we naar het Nieuwe Testament. Weer 1 Thessalonicense 5. We houden die brieven er even bij. Dan lezen we, dooft de geest niet uit, veracht de profetie niet, maar. Het zijn allemaal die kleine zinnetjes die komen, daar moeten we over nadenken. Maar onderzoekt alles en behoudt het goede. Dat verachten, wat daar staat, dat woord, dat betekent, je moet over de profetie niet geringschattend doen. Zo van, ja, het staat er allemaal wel en er staan allemaal zulke moeilijke woorden en er worden symbolen gebruikt en daar begrijp ik geen pepernoot van. Wat moet ik daar allemaal mee trouwens? Zal mijn tijd wel duren. Ik maak dat niet meer mee. Dat is geringschattend doen over de profetieën. En dat past ons dus niet. Er staat ook in dat vers, dooft de geest niet uit. Weet u nog wat Yeshua zei tegen de apostelen in handelingen 1:7? Dat het hun zaak niet is om de tijden en gelegenheden te weten, maar, zegt hij, gij zult kracht ontvangen als de Heilige Geest over u komt. Dus die geest, waar ook in het gebed naar verwezen werd, die hebben wij nodig om ons te onderwijzen en om al die dingen die eventueel nu nog verborgen zijn, om ons die te openbaren. We lezen nog twee versen uit het Nieuwe Testament. 2 Petrus 1, vers 19. U kent de verzen allemaal, ik wil ze alleen wat uitvoeriger behandelen en benadrukken, dat we niet alleen het vers lezen, maar kijken wat de woorden daadwerkelijk betekenen. Daar staat, wij achten het profetisch woord des te vaster. Je kunt er van op aan. Je kunt erop vertrouwen. Het staat als een huis. Dat betekent die woorden, des te vaster. En, we lezen verder, gij doet er goed aan. Ja, gij doet er goed aan er acht op te geven als een lamp die schijnt in een duistere plaats. Dat woord acht geven, daar ga ik u van vertellen wat die betekenissen nou eigenlijk inhouden. Ik ben beroepsmilitair geweest, als ze tegen mij zeiden acht geven, dan stond ik altijd... Keurig netjes in het glid. Maar dat achtgeven, dat betekent dat je ergens aandacht aan besteedt. Dat je ergens oplet. Dat je je ergens aan overgeeft. Dat je je ergens aan wijdt. Er is zelfs een betekenis van dat woord, als je bij strong kijkt, dat er staat dat je ergens verslaafd aan raakt. Nou vind ik het niet zo erg om aan de Bijbel verslaafd te raken. Moet ik u eerlijkheidshalve zeggen. Ik heb daar niet zo'n... Probleem mee met die verslaving. Wij doen er goed aan, zegt het vers. Dit zijn dus woorden uit de Bijbel. Die ons zeggen dat wij er goed aan doen om daarmee bezig te zijn. Het zijn aanmoedigingen voor ons. Het laatste vers in deze serie. Openbaring 22. Vers 16. U weet, openbaring in dat boek, dat is de climax van het wereldgebeuren. Daar vallen de laatste puzzelstukjes op zijn plaats. Wat lezen we in Openbaring 22, vers 16? Ik, Yeshua, heb mijn engel gezonden om uw lieden dit te betuigen, dus wat er allemaal in dat boek staat, maar er staan nog een paar woorden achter. Voor de gemeente staat er. Dus het moet wereldwijd in de gemeente van God bekendgemaakt worden. Niet alleen in Alblasserdam, maar overal. Als wij die dingen gaan lezen, dan krijgen wij daar houvast aan. Doen we dat niet, dan raken we de draad kwijt. Dan weten we niet meer, als we onderweg zijn, waar we ons ergens bevinden. Dan werkt onze tomtom -tom niet meer. Ja? Dus, die versen onderschrijven allemaal het belang van de studie van het profetisch woord. U en ik, wij hebben een moment in ons leven gehad, in het verleden, toen zijn we geroepen en we zijn tot geloof gekomen. We hebben ons laten dopen, we hebben de handen opgelegd gekregen en we zijn gaan leven overeenkomstig Gods woord. Althans, dat is de bedoeling. We zijn de Sabbat gaan houden, we zijn de feesten gaan vieren. Maar onze hoop, waar het allemaal naar moet leiden, daar kijken we naar uit. Naar de terugkomst van Yeshua en de oprichting van het koninkrijk. Dat is toch het, het allerbelangrijkste, waarom dat we dit allemaal gaan doen. Dat is onze hoop, onze toekomst. Ja. Paulus, die zei tegen die Thessalonicenzen, daar schreef hij over, ik kom er weer mee aanzetten met die Thessalonicenzen. Ook die, in 1 Thessalonicenzen 1 vers 10, staat dat ze zich van de afgoden, net als wij, afgekeerd hadden, tot de ware God. En, er staat nog iets, zij verwachten uit de hemelen de Zoon van God. 2000 jaar terug. Dat deden zij toen al. Wij leven 2000 jaar verder. Wij zijn veel dichter bij dat moment van terugkomst. Dus voor ons is het ook veel belangrijker om naar die dingen te gaan kijken. Nou... Yeshua die heeft ons in de evangelie een heleboel dingen opgesomd waar wij houvast aan kunnen hebben in het laatst der dagen. En dat noemt hij tekenen. Want die apostelen die komen bij hem en die zeggen dan tegen hem, wat is het teken van uw terugkomst en wat is het teken van de voleinding der wereld? Nou dat woord teken, dat is weer zo'n woord wat een aantal betekenissen heeft. Daar lezen we misschien makkelijk overheen. Maar we moeten die, die, die woorden, die moeten we tot ons door laten dringen. Dat teken heeft een viertal betekenissen. En dat is op de eerste plaats is het een onderscheidingsteken, waardoor iets of iemand onderscheiden wordt van iets anders. En op de tweede plaats is het een ongewone gebeurtenis. Buiten kan het een ongewone gebeurtenis zijn, buiten de normale gang van zaken om. U weet dat er in de toekomst allerlei tekenen zullen gaan plaatsvinden. En dan moeten we daar erg in houden, als die tekenen komen, dat de media waar wij naar kijken, radio, televisie, kranten die we lezen, wereldleiders die we daarover horen als die tekenen plaatsvinden, geestelijke leiders van allerlei groeperingen, die zullen die gebeurtenissen die in de wereld plaatsvinden gaan verklaren als zijnde samenloop van omstandigheden. Toevallig. Ja, dat is in het verleden alles vaker voorgekomen. Daar moet jij er niet zo druk om maken. Alles zal weggeredeneerd worden en het zal nooit uh, becommentarieerd worden in de zin van dat het tekenen van God zijn. Daar moeten we ons dus op voorbereiden. Een derde betekenis van het woord teken, dat is dat het vooruit kan wijzen naar belangrijke dingen die staan te gebeuren. En dat is logisch, want wij kijken uit naar de allerbelangrijkste gebeurtenis in de toekomst. De terugkomst van Yeshua. En een teken kan bevestigen dat iets van God komt. En wij, als we waakzaam zijn, onderzoek doen, er acht op geven, weten wij dat dit dus allemaal zaken zijn. die van God komen en die wegwijzers zijn op zijn weg naar het koninkrijk. Dan nou hebben we een probleem. Want we hebben het gehad over de tekenen van God. Maar tegelijkertijd, in die eindtijd, gebeurt er nog iets vervelends. In 2 Thessalonicenzen 2 en vers 9 kunnen we dat lezen. In 2 Thessalonicenzen 2 en vers 9 daar lezen we dat daarentegen is dienskomst naar de werking des Satan met allerlei krachten, tekenen en bedriegelijke. Wonderen. Dit is een vers dat gaat in de eindtijd. over de mens der wetteloosheid. een door Satan aangestuurd figuur. die krachten zal doen. die tekenen zal doen. en die bedrieglijke wonderen zal doen. Ja? En dat is niet de enige keer. dat God ons daarvoor waarschuwt in zijn woord. Want als u in het Marcus-evangelie kijkt. Marcus 13, vers 21 tot 23 waarschuwt ons Yeshua voor de tweede keer met betrekking tot dit soort zaken. Hij zegt, indien iemand tot u zegt, kijk, daar is, daar is Christus al, hij is teruggekomen, of daar. Geloof het nou niet, zegt hij. En waarom moet je hem niet geloven? Dat zegt hij. Want, zegt hij, er komen valse Christussen. Er komen valse profeten. En wat zullen ze doen? Staat in het vers. Ze zullen tekenen. En wonderen doen. Maar het zijn wel tekenen en wonderen van de verkeerde kant. En die doen ze om u en mij te misleiden. Ja, dat is dus het gevaar. Staat nog een, een laatste stukje in dat vers 23. Doch gij, heeft Marcus neergeschreven, ziet toe, wees waakzaam, geef acht. Ik heb het u alles voorzegd. Wij kunnen het dus weten. Ja? En daar moeten we dus ons voordeel mee doen. Een laatste uh, omschrijving van de tekenen van de tegenstander... ...vinden we weer in dat boek Openbaring. Die climax wat ik u vertelde, waar alles uh, uiteindelijk uh, gaat gebeuren. In Openbaring 16, vers 13 en 14... Er staat dat uit de bek van de draak en uit de bek van het beest en uit de mond van de valse profeet drie onreine geesten komen als kikvorsten. Ga ik niet uitleggen nou. Want het zijn geesten van duivelen die tekenen doen. Dus tot drie keer toe worden we gewaarschuwd. Wij moeten dus een bijzonder goed onderscheidingsvermogen hebben in het laatste der dagen. Zijn het tekenen van God of zijn het tekenen van de tegenstander van God? Waarbij we niet moeten vergeten dat aan beide kanten het vaak mensen zullen zijn die die tekenen teweeg brengen. Ja? En dat maakt het er dus voor u en voor mij niet makkelijker op. Vandaar dat we dus goed mee bezig moeten zijn dat we niet op het verkeerde been gezet worden. Ja? Nou, dat waren een aantal redenen waarom het voor ons belangrijk is om daarmee bezig te zijn. Ik geef voor de zekerheid nog een laatste reden die Yeshua in de evangelie heeft laten neerschrijven in Lukas 12 en vers 54. Want een gewaarschuwd mens telt voor twee. En zeker als je twintig keer gewaarschuwd wordt. Lukas 12 vers 54. Yeshua is in gesprek met de scharen. Een ander gedeelte, ditzelfde gedeelte, staat ook in het Matthäus evangelie, maar wij lezen het uit Lukas. Yeshua was in gesprek met de scharen en dan zegt hij tegen die mannen, hij zegt, als jullie een wolk zien opkomen in het westen, dan zeggen jullie, nou het zal wel gaan regenen. En dat hebben jullie scherp in de gaten, zegt hij, want dat gaat toch gebeuren, het gaat regenen. En als jullie een zuidenwind voelen waaien, dan zeggen nou, jullie, het zou knap warm worden. En eh, dat hebben jullie ook scherp gezien, zegt hij. En dan zegt hij, huigelaars, dat roept hij dan. Dan zegt die huigelaars: het aanzien van hemel en aarde, dat weten jullie goed. Waarom onderkent gij deze tijd niet? Nou, om door Yeshua Huigelaar genoemd te worden, dan verkeer je niet in een benijdenswaardige positie. Rob Geus van de smaakpolitie op televisie zou zeggen: daar word je niet vrolijk van. Ja? Als ze dat tegen je zeggen. Maar hij zegt het wel: als je alles. Van het weer weet en niks over de tekenen der tijden. En hoe is het met ons? Hoe vaak hebben wij het over het weer? Hebben wij het niet vaak veel meer over het weer dan over de terugkomst van onze Heer? Dat ruimt. Dat is Sinterklaas geweest natuurlijk. Ja? Dat soort dingen. Hij zegt, waarom onderkent gij deze tijd niet? Weet u hoe dat bij mij overkomt? Dat klinkt als een verwijt. Zo lees ik het. Waarom? Heb je huiswerk niet gemaakt? Heb je niet in je boekje gelezen? Ben je er niet mee bezig geweest? Want als je er mee bezig geweest was, had je geweten wie hier tegen je stond te praten. Want er staat het een en ander van mij in die boeken. Waar ik geboren zou worden en al dat soort zaken. Dus als je je werk gedaan had, had je geweten wie hier stond. Maar dat hebben ze dus niet gedaan. Ja? Goed. Nou hebben we gelezen dat we niet het uur en de dag kunnen weten. Maar, velen van ons, hoop ik, zijn bijbelonderzoekers. En wij willen toch altijd wel graag iets meer weten. Kunnen we dan niet een periode gaan afbakenen waarin de komst van Yeshua beredeneerd kan worden? En ik kan me daar wel iets van voorstellen, want ik ben er ook altijd mee bezig. Alleen uur en dag weten we natuurlijk niet. Maar dat wordt aangemoedigd, die gedachte en dat onderzoek, door wat er in Daniel staat. Want in Daniel 12 en vers 4, daar staat, in de eindtijd zullen velen onderzoek doen en de kennis zal vermeerderen. En daar hebben we weer dat woord onderzoek. Dat betekent heen en weer lopen, heen en weer speuren, doorkruisen. Kortom, je bent in alle gaten en hoeken, ben je aan het zoeken naar informatie. Als je het dus over de Bijbel hebt, dan leg je die Bijbel open en dan ga je van voor naar achter, van links naar rechts, van boven naar onder, ga je zoeken wat staat er nu daadwerkelijk over de antichrist over dit, over dat. En je gaat overal die stukjes opzoeken en die ga je bij elkaar leggen en dan ga je de lijn in brengen. En dan gaat de kennis vermeerderen. Dat belooft God ons, want dat schrijft hij neer in zijn woord. Dat is als je met de Bijbel bezig bent. Ben je niet met de Bijbel bezig, leef je helemaal in de wereld, ook daar wordt de kennis vermeerderd. Want we zijn het er toch over eens dat de afgelopen honderd jaar, wat, er, wat een explosie aan kennis dat ons is overvallen en overkomen. We, zijn, we hebben telefoon gekregen, we hebben inmiddels mobiele telefoon, radio, televisie, computer. Computer is eigenlijk en telefoon en radio en televisie. We hebben van die kleine vierkante dingen tegenwoordig en dan moet je dan met je hand allerlei bewegingen maken denk dat ik er te oud voor ben. Maar heb je nou zo'n ding gekocht en je bent daarmee bezig, dan ga je veertien dagen later naar de winkel, dan is het verouderd. Want dan hebben ze alweer iets nieuws. Ik weet niet of dat u wel eens ooit kijkt naar RTL Boulevard. Daar komt wel eens zo'n jongen en die heeft dan de meest nieuwe snufjes bij zich. Het is onwerkelijk wat er allemaal in een korte tijd uitgevonden wordt. En toch moeten we daar aandacht aan besteden. En ik ga u vertellen waarom. 100 jaar geleden, als iemand in het boek Openbaring in hoofdstuk 13 las dat je een teken aan je rechterhand of aan je voorhoofd zou krijgen, dat je niet zou kunnen kopen of verkopen, wat moest hij daarmee? 100 jaar terug. Misschien als er een futurist was die in de toekomst kon kijken, zo'n beetje, zo'n Jules Verne, dat hij daar nog wel iets over kon bedenken. Maar wij weten dat het een chip zou kunnen zijn die in je vinger of in je voorhoofd geplaatst wordt. In Rotterdam in de discotheek, uh, daar uh, de vaste bezoekers hebben een chip in hun arm. Die lopen langs de scanner en de portier die weet van hij mag naar binnen, hij is lid. In Zweden en in Amerika lopen mensen rond die zijn aan het uitproberen hoe dat dat werkt met die chip in je vinger, waar alles op staat. Je hele administratieve toestand, je betalingssysteem, je elektronisch patiëntendossier. Ga zo maar door. Plus een gpsje, als je het niet meer weet, als je de weg kwijt bent, dan kunnen ze je terugzoeken. Wij kennen het natuurlijk al van onze huisdieren. Die hebben een chip. Ik was vorig jaar in Zeeland en daar heb ik ook een, een, een optrekje... En er kwam een kat aanlopen en die sprong op schoot, dus het was geen wilde kat, want wilde katten springen niet op schoot. Dus ik begin dat beestje te aaien, gevraagd van wie is die? Niemand wist het. Nou, onder de arm, dierenasiel, gaan ze er met zo'n dingetje overheen. tu tu tu Nou, dat, uh, hij was dan van Piet Jansen, die ergens daar en daar woonde. Dus die had zijn kat weer terug. Ik bedoel maar te zeggen, het gebeurt. Wij moeten de dingen die we lezen en de dingen die in de wereld plaatsvinden, die moeten we dus met elkaar spiegelen. En dat zal dus leiden tot kennisvermeerdering. Daniel, die zegt in datzelfde hoofdstuk, in vers 10, zegt hij: Velen zullen zich laten reinigen, louteren en zuiveren. De goddelozen, zegt hij, die zullen goddeloos blijven handelen. En de goddelozen zullen er ook niks van begrijpen. Maar de verstandigen, zegt het vers, die zullen het verstaan. Ja? Dus met alle kennis die wij tot ons nemen. Vanuit Gods woord. Om te gaan leven overeenkomstig Gods geboden. Dan zijn wij bezig met louteren en zuiveren en reinigen. Maar ook wanneer we kennis nemen van het profetisch woord. Dat heeft daar ook mee te maken. Komt ook uit Gods woord. Ja? Goed. <coughs> Waar moeten we op letten? Wanneer we dus de tekenen. die God ons gegeven heeft. gaan spiegelen aan wat er in de wereld gebeurt. Ik denk dat er een drietal punten zijn die belangrijk zijn om in de gaten te houden. Dat is op de eerste plaats de mens in het algemeen en de gelovigen in het bijzonder. Waarom? Er staan zoveel versen in de Bijbel die spreken hoe de mens in het laatste der dagen zal reageren op Gods woord. Hoe hij daarmee om zal gaan, hoe hij daarmee bezig zal zijn. Zowel de gelovigen als de ongelovigen die helemaal niks doet. Die verse, daar komen we volgend jaar, komen we daarop terug. Dan gaan we die punten, gaan we één voor één uitwerken. Een ander punt is dat we moeten kijken naar de politieke en de economische machtsblokken in de wereld. Blijven die zoals ze zijn? Vallen ze uit elkaar? Komen er anderen? Wat zegt de Bijbel daarover? Ja? En dan moeten we ons vooral richten op wat er in Israël en met Jeruzalem gebeurt. Elke dag in het nieuws, u kunt het zelf bijhouden. En we moeten gaan kijken naar allerlei verschijnselen in de natuur en de gevolgen van die verschijnselen. Hongersnoden, ziektes enzovoorts. Staan allemaal vermeld. Yeshua heeft ze allemaal opgenoemd in zijn rede over de laatste dingen. En in het boek Openbaring. Goed. Hou vast. Waar hebben we hou vast aan? We hebben houvast aan een algemeen aanvaard Bijbels principe. En dat is dat de vaste tijden van Yahweh, de feesten van Yahweh, dat zijn bakens op de weg. Want Yeshua bij zijn eerste komst heeft de voorjaarsfeesten vervuld. Bij zijn terugkomst zal hij de najaarsfeesten vervullen. En ik denk dat wij er hier allemaal van uitgaan, althans. Ik dat Yeshua terugkomt op een trompetterdag in de toekomst. Ik zeg niet op de eerstkomende, maar op een trompetterdag in de toekomst. Ja? Is dus een algemeen aanvaard Bijbels principe, wat je kunt gebruiken bij je onderzoek. Een ander algemeen aanvaard Bijbels principe is het 6-1 ritme. Ik weet niet of u het iets zegt dan zal ik proberen om het aan te geven. In zes dagen heeft God de hemel en de aarde geschapen en de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. 6, 1. Zes dagen moeten wij werken, de zevende dag moeten we rusten. De wolk op de berg waar Mozes naar boven ging, rustte zes dagen op de berg. Staat in Exodus 24, vers 16. Voor degenen die denken dat ik het uit mijn duim luister. Exodus 24, vers 16. De heerlijkheid van Yahweh rustte op de berg Sinaï en de wolk bedekte hem zes dagen lang. En de zevende dag werd Mozes naar boven geroepen. Dan gaat het over dagen 6, 1. We hebben ook zes jaren. En één jaar apart, want in zes jaar moet je je akker bezaaien en je wijngaard snoeien en de vruchten daarvan inzamelen, maar het zevende jaar is het Sabbatjaar voor de Heer. Als je een Hebreeuwse slaaf hebt, gekocht hebt, zal hij zes jaar dienen, het zevende jaar zal hij om niet vrijgelaten worden. Dus mag die zo weg, 6, 1. En er staan nog veel meer zes, uh, één uh, dingen in de Bijbel hoor. Zes dagen zul je ongezuurde brood eten en de zevende dag zal het een feestelijke vergadering zijn. Zes dagen liepen ze één keer om Jericho, de zevende dag, zeven keer. Het komt zo vaak voor en ik zeg al, ik heb maar een, een kleine keus gemaakt. Waar wil ik naartoe? Psalm 90 vers 4 of 2 Petrus 3 vers 8 zegt... Dat het ons niet mag ontgaan dat één dag bij de Here is als duizend jaar en duizend jaar als één dag. En nu komen we een beetje naar het punt waar we naartoe moeten. In Openbaring 20 daar lezen we zes keer dat het koninkrijk van God opgericht gaat worden in eerste instantie voor een periode van duizend. Jaar. Daarna wordt Satan nog even losgelaten en dan gebeuren er nog wat vervelende dingen en dan gaan we de eeuwigheid in. Maar in eerste instantie voor een periode van duizend jaar. Ja. En als God dat koninkrijk komt oprichten hier, dan kunnen wij niet zeggen, om het maar eens oneerbiedig te zeggen, dat ons dat door de strot gevrongen wordt. Want we hebben zesduizend jaar de tijd gehad om te laten zien wat wij ervan gemaakt hebben. Was niet zoveel. En nu krijgen we een periode van duizend jaar waarin God laat zien: niet hoe het ook kan, maar hoe het moet en hoe het zal zijn. En wat een feest en een vreugde dat dat zal zijn. Ja? Die sabbatag verwijst dus al naar die duizend jaar waar we in terechtkomen. Dus dat als we dat duizend jaar koninkrijk van God hier hebben, hebben we dan voorafgaande zesduizend jaar waarin de mens zelf de regels bepaald heeft, waarin Satan het heft in handen had. En dan ga ik u iets vertellen. Ik heb lang getwijfeld of ik het zou vertellen, maar ik ga het toch maar doen. Ik zeg erbij, waarschuwing. De volgende boodschap is gedeeltelijk gebaseerd op harde bijbelse feiten, op harde bijbelse feiten. En deels op interpretatie. Ja? Even als wij onderzoekers zijn, de Bijbel naspeuren zo leven er in de gemeente van God wereldwijd mensen die dat ook doen. Die zijn daarmee bezig. En door die vernieuwde technologie, door die vermeerdering van kennis, waar we toen straks over hadden, zetten ze dat op internet, druk op de knop, en we kunnen er allemaal van meegenieten. Dus God informeert ons wereldwijd. In de Korinthebrief staat dat als je een gave hebt, moet je die ten dienste stellen van de gemeente. Daar staat niet bij van de gemeente alleen in Alblasserdam of in, weet ik waar. Door de middelen die we hebben, kan die wereldwijd ingezet worden. Een van die mensen die is bezig geweest met onderzoek en die heeft langs... Twee uh, tijdlijnen heeft hij een berekening gemaakt. Want u weet wel, dag en uur weten we niet, maar die periode zou toch fijn zijn. Ja? Wat heeft hij gedaan? Nou, dat is niet zo moeilijk, want ik heb al gezegd. Hij heeft voor een groot gedeelte heeft hij gebruik gemaakt van harde Bijbelse feiten. Als u gaat lezen dat Adam geschapen is, dat hij 130 jaar was toen die Set kreeg toen hij geboren werd dat hij daarna zonen en dochters kreeg en nog zoveel jaar leefde en stierf en dan gaan ze met Set verder. Nou, als je al die getallen nou op een rijtje zet, dan heb je dus een beginpunt en je hebt een punt van 6000 jaar. Door de huidige technologie bestaan er astronomische computerprogramma's Waarmee ze terug kunnen kijken in het heelal naar unieke constellaties van de sterren. En dan zegt u tegen mij, gaan we nou de horoscoop trekken? Nee, we gaan niet de horoscoop trekken. Genesis 1 vers 14 zegt dat de lichten aan de hemel ons gegeven zijn tot tekenen en vaste tijden. In Job wordt gesproken door God over Orion, over de pleiade en over de dierenriem. In de psalmen lezen we dat God de sterren bij naam kent en bij naam noemt. Dus het is zijn eigen schepping die we gebruiken. Ja? En hij heeft aan de hand van een terugblik en een blik, 6.000 jaar later, dezelfde unieke constellaties kunnen vaststellen. Hoe kwam die nou uit? Wanneer eindigde die 6.000 jaar? Nou, dat had hij berekend. Dat was het voorjaar van 2000. Probleem. Mij is het misschien ontgaan, maar ik heb niet gezien dat in het voorjaar van 2000 het Koninkrijk van God opgericht is. Ja? Toen dacht hij misschien nog, zou, zou God een foutje gemaakt hebben, rekenfoutje, maar nee, nee dat, daar ging hij niet van uit. Hij ging nadenken, waar lag bij hem de fout? En hij kwam met een hele... Voor mij aannemelijke verklaring. Want vanaf wanneer gaan die 6000 jaar menselijke heerschappij in? Is dat vanaf de schepping? Of vanaf het moment dat de mens zelf de regels ter hand nam? Ja? En wanneer nam de mens zelf de regels ter hand? Dat was in het paradijs toen ze tot zonde vervielen. Hoe lang hadden Adam en Eva in het paradijs geleefd voordat ze tot zonde vervielen? Dat staat er niet. Ja. Niemand weet dag toch uur? Klopt toch? Kunnen we dan helemaal niks, geen periode afbakenen? Ja, dat kunnen we wel, ook aan de hand van bijbelse gegevens. Want ik heb al gezegd, we hadden Adam en na 130 jaar hadden we Seth. Lezen we in de Bijbel, Bijbels vers. Voordat Seth geboren werd, hadden we Kajing en hadden we Abel. Nergens staat iets over de leeftijden van die mannen. Wat er wel staat, dat is dat Seth, vers van de Bijbel, Genesis 4, vers 25, Seth komt in de plaats van Abel. Dus toen Abel gestorven is, is Seth geboren. Zat er één jaar tussen, twee jaar, drie jaar, vijf jaar, onbekend gegeven. En dan Abel en Kaim, wat lezen we daarvan? De één werd landbouwer... ...en de andere werd schaapherder. En na verloop van tijd, staat er, brachten ze een offer. Hoe oud zouden ze geweest zijn toen ze dat deden? En dan moeten we een veronderstelling maken om het voorbeeld duidelijk te maken. Laten we er nou eens vanuit gaan dat Abel 30 jaar was... ...toen hij dat offer bracht en daarna stierf. Veel jonger zal hij niet geweest zijn, want van David, die ook schaapherder was... Lezen we voordat hij gezalfd was dat hij met leeuwen en beren vocht en dat hij ze overwon? Nou, ik denk niet als je een jaar of 10, 15 bent dat je dan beren en leeuwen overwint. Moet je toch wel een klein beetje ervaring mee hebben. Ja? Dus laten we uitgaan van 30 jaar. We hadden 130 jaar na set, trekken we 30 jaar af. Hebben we er 100 over. Maar in 2000 eindigde de 6000 jaar en nu zitten we bijna in 2012. Dus we zitten al twaalf jaar verder, dus die trekken we er ook af. Daar hebben we 88 jaar over. En we weten niet hoe lang Adem en Eva in het paradijs geleefd hebben... ...voor ze tot zonde vervielen. Mag je er ook nog aftrekken? Als je dan vanaf hier verder rekent... ...dan blijft er niet zo gek veel tijd meer over. Als deze redenatie terecht is. Daarom heb ik u van tevoren gezegd, waarschuwing. Maar het klonk mij logisch, omdat meestal... Men uitgaat vanaf het begin van de schepping tot 6.000 jaar en nou moet het koninkrijk komen. Maar het gaat om de heerschappij van de mens, omdat we daarna ook duizend jaar de heerschappij van God hebben. Ik wilde, het u, ik wilde dat u niet onthouden, die zienswijze. U hebt uit de woorden van de schrift vandaag gehoord dat we dus naast onze dagelijkse levenswandel ook aangespoord worden om waakzaam te zijn, om onderzoek te doen, om acht te geven op de profetieën, om daar dus mee bezig te zijn, om ons voor te bereiden op de terugkomst van Yeshua, zodat we dat zien aankomen, dat het ons niet overvalt. En we eindigen met een vers van Paulus, uiteraard uit die eerste Thessalonicense brief, en uiteraard uit hoofdstuk 5, daar zegt hij... In vers 11, vermaand daarom elkander, bouwt elkander op, gelijk gij dit ook doet. Hij zegt dus niet van, praat nou heel de dag met elkaar over het weer. Nee, praat over Gods woord met elkaar, over de profetieën. Bouwt elkaar daarmee op, zodat we Yeshua verwachten en dat we ons daarop voor kunnen bereiden. Ik wens u nog een prettige Sabbat.